Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In het Britse lagerhuis wordt al de hele middag gedebatteerd... over luchtaanvallen op IS in Syrië. Premier Cameron kreeg gisteren van zijn kabinet unanieme steun... voor de inzet van Britse gevechtsvliegtuigen in de strijd tegen IS in Syrië. De Britten bombarderen al IS-doelen in Irak. En het ziet er naar uit dat ook het parlement zal instemmen met uitbreiding van de acties. Maar dat gebeurt niet eerder dan vanavond laat. 157 leden van het Britse Lagerhuis hebben spreektijd aangevraagd voor het debat. Het OM eist in hoger beroep twee tot vier jaar celstraf tegen drie leidinggevenden van Chemiepak in Moerdijk. Vier jaar geleden brak er brand uit bij Chemiepak. De gevolgen voor het milieu waren groot. De totale schade ligt rond de 75 miljoen euro.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 In het Paleis op de Dam heeft de Iraanse fotografe Nuska Tavakolian de Prins Klausprijs in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs uit handen van Prins Constantijn, die erevoorzitter is van het Cultuurfonds. Tavakolian maakt werk dat varieert van gedurfde reportages van politieke gebeurtenissen tot gevoelige portretten en indringende series. Volgens de organisatie is zij een bron van inspiratie voor jonge fotografen in het Midden-Oosten. Het weer in het zuiden en oosten opklaringen, verder bewolkt. Vannacht wordt het 8 graden. Morgen eerst in het oosten en zuiden nog wat zon. Verder overwegend bewolkt en droog. Blijft met 11 graden aan de zachte kant. Vrijdag eerst regen, later droog en geregeld zon. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANBB. Het is bijna gedaan met de avondspits in de Randstad. Op deze wegen staan er nog files. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Knop de Oude Rijn. Drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreis ook is dicht. Die file levert nauwelijks vertraging op. A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp voor het knoppen De Hoek. staat nog 4 kilometer door een ongeluk eerder vanmiddag. En op de A9 richting Alkmaar tussen het AMC en Aalsmeer 4. En op de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad richting Den Haag tussen Duivendrecht en Oud-Zuid 5 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en de afrit centrum 4. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Er staat 4 kilometer file.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 Nee, dat klinkt helemaal nergens Wat naar. wil je dan? Daar ja, weet ik veel. Nee, dat klinkt helemaal nergens naar. Speel hem eerst eens een keer af. En dan kun je hem naspelen. Ja, welke? Ja, doe een. Een tune. Een leuke. Een, een CFM jingle? Ja, waarom niet? Oké. Okay. Uh, ja? Ja? Nou, dat was op zich wel oké. Okay. Ja, ja, die was wel Doen goed. Doen we er nog eentje of nou, ben ik klaar? Ja, nee, doe maar eentje dan. Oké. Okay. Die heb ik zelf nog nooit gehoord, maar oké. Okay. <laughs> Zomer of winter? Eh, uh, nou doe dan maar eens... Oh, uh, ja, ja, die kan ook nog wel, ja. Zomer of winter? Altijd weer ZFM! Altijd weer. GF GF. GF. Ja, dit was niet echt een geschikte jingle. om. Nee, ja, je faalt weer is verschrikkelijk. Zullen we gewoon, eh... Uh... Zullen we gewoon dat ding in jouw reet stoppen en daar gewoon nooit meer naar omkijken? <laughs> Turn up the music! Zometeen, ra ra ra, wat speel ik toch weer op mijn mondharmonica? Stef en Stijn. Ook Bruno Mars, Treasure, komt eraan. En eerst is hier Adele. Hello!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 Maar, Treasure, daarvoor Adel, Hallo. Hallo Stijn. Hey. Oh, dit ding staat knoepehard, want ik was net even aan het genieten. <laughs> van Treasure? Nee, van het uh, nummer dat we straks gaan draaien. Hallo Adel. Nee, wat <laughs> we nog gaan draaien. Oh, wat we nog gaan draaien, ja dat is een goed plaatje. Ja, Stop. Ja dat is wel een stampertje. Goed. <laughs> was dat een stampertje? <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, goed. Kijk, ze daarin zitten, die twee hitten beteten. Stef begeert en Stijn profiteert. Stef en Stijn. Hey, yes. Oké, okay, wie kan het meeste geld worden in één minuut opnoemen? Wil je dat nu gaan doen? Nee, hey, nee mijn moeder luistert en die klaagt <laughs> nogal over mijn taal uh, oh, dus taalgebruik. Dus daarom Stijn provoceert. Stijn provoseert, ja. Ja, en ik ga begeren deze week. Um, ik heb namelijk... Ja, maar niet met je vriendin. <laughs> nee, dat is, is er niet. niet. Nee. nee, precies. Um, nee, um, ik, uh, ik vroeg me af, de Sinterklaas komt voor de deur. Ja. En we hadden het net ook over Treasure, Bruno Mars. Ja. Uh, wat ga je geven aan je vriendin? Voor wat? Voor, voor Sinterklaas. Nou, niks. Niks. Sinterklaas is 19. Ja, maar het is toch... Nee, ik ga mijn piemel in een cadeautje doen. Dan mag ik Jij zit net nog helemaal te zeiken van Sinterklaas is ons volksfeest en... Ja, dat is ook ons volksfeest. Maar jij doet er niet aan. Ik doe aan kerst. Ik doe een cadeautje onder de kerstboom, dat vind ik veel leuker. En heb je dan al een cadeautje in gedachten voor bij de kerst? Ik heb een leuke, Ja, ik heb wel wat dingen in gedachten, Geef eens een hint. Nee, want... Ze luistert. Dat weet ik niet. Volgens mij is het aan het schoonmaken. Maar in ieder geval. Je kan ook schoonmaken met ah, nee, maar misschien, Ja, dat is waar. Maar ze kon niet ontvangen op de telefoon. Dus dan moeten we even de IT-gasten laten luisteren. Ja, nee, maar dus de luistert het niet. Dus je kan gewoon vertellen wat je gedacht hebt. Nee. Dus dan heb ik nog wel helemaal niks bedacht. Zeg maar. <laughs> en dan doe je nu gewoon een beetje bluffen. <laughs> ik, ik, uh, ik, ik ga wel wat geven wat vandaag. Ik ga wel wat geven zitten. Ik ben een beter vriendje. Nee, ik heb een grotere piemel. Of dat zei Kiki, ik weet niet wat er later is. Nee, maar het is uh, ja, een klein van de kluis komen inderdaad. Ja. Wel leuk. Dus je gaat er nu toch over nadenken. Ik ga er nu over nadenken. Dus dankzij dit programma krijgt jouw vriendin gewoon een Sinterklaas-cadeautje. Ja, maar dan. Nou, alleen toch... daar al heb ik er 3,5 jaar van gemaakt. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Zodat jouw vriendin toch een. Want niemand mag met, met Sint alleen zijn. Nou, dat is ik hartstikke lief. Ik. Ja, wat <laughs> mooi, Wat denk jij toch om je medemens? mensen? Ja, goed, hè? Oh, <laughs> goed, nu terug naar de realiteit. Met Armin van Buren en Kensington bij ZFM. Nieuwste, dit is Heading Up High. C Real. Vind je het meer een Armin of meer een Kensington-plaat is? Uh, meer een Kensington. Toch wel hè? Ja jij ook? Toch een hoger rokgehalte. gehalte. Ja, ja klopt. Wel heel tof, die twee gecombineerd. Ja, vind ik zag ook. hem staan, Armin en Kensington en toen dacht ik van oeh wat, wat gaat er uitkomen? Dacht je echt oeh? Je dacht oeh. Oeh is echt zo'n tinteling. Ja, ik ik denk, ja, ja, dat voelde ik ja. Nou, dat ik Tinteling. Ja, ja maar dan, dan kon ik we... mijn vinger erin stoppen. Ja dat is ja, de jeuk. Dan is het geen tinteling meer. Ja, hoe ruikt? Hoe het ruikt? Lekker dus met studio crème erin, even lekker die jeuk bestrijden. Ja vind ik wel fijn inderdaad. Ja nee maar het was tof, ik vond het toffe uitkomst. Ja ik ook. Armin van Kensington Jorden, hun nieuwste heading up high. Nou, daar gaan we weer. Spannend. Ik heb uh, wel geoefend de afgelopen weken, dus nou. het is beter geworden. Ra-ra-ra. Um, wat speel ik op mijn mondharmonica? We hebben weer een opgave deze week en uh, de vraag aan jou, lieve luisteraars: Welke track speel ik op mijn mondharmonica? Heb ik de afgelopen week kaart op geoefend? Welke is dat? En je kan het laten weten: stef en at gmail.com of Twitteren. Eh, uh, het en Stijn. Komt ie? Ja, lieve kindertjes, ik wat vind dat die... op zijn mond, Monica? Ik vind dat deze te doen is. Ik vond hem ook makkelijk. <laughs> ja, je nou. weet het ook. Nou, ik vraag me af of, uh, of iemand hem gaat raden. Ik ook, stefhensteinziefm at Of at op Twitter. Zal ik hem nog één keer doen? Ja. Voor de goede orde? Oké. Okay. Nou. Wacht, ik zet er iets te hoog in. Ja, daar moet je het mee doen. Nou, nou ik, ik vraag me oprecht af of iemand een raden gaat. Ik ook. Ja. Heel sterk vraag ik mij dat af. <laughs> Spannend. Goed, nou, het, het antwoord krijg je zo meteen. Gaan we die plaat uiteraard ook draaien? Want het is wel een heel leuk liedje. Ja, klopt. Hij is lekker zomer zo in die van de uh, winterse tijd. Ja. Vraag me af of hij in de zomer weer komt. Als hij genoeg gestimuleerd wordt. <laughs> hij gaat het vanzelf. Misschien moet hij Haley Williams even bellen. Ilse <laughs> lang is hier The Great Escape. The will fall again. The wind comes crawling in. Captures me again The words that threw my way Filled my soul with pain My anger into space Almost found its way again Questions to embrace The feelings that you face In this holy land The desert made of quicksand Streets that lead you there of your fear Some force pulls you in The shadow world Of in het Nederlands hete luchtballon. En die was het langer, The Great Escape. Ah. Als uh, Frans Bauer deze, deze uit zou brengen, dan zou het, het hete luchtballon heten. Hete luchtballon. hete luchtballon? Jij bent een hete luchtballon en ik yes. wil alleen even mijn campfuzzie op. Oké. Okay. Oké, okay, dat was raar. Maar dat, dat maakt niet uit. uit. Um, op de Exciter wordt sprak ik met die gasten van Street Lab. Ja. En een van die gasten is dus serieus fan van Frans Bauer. Maar niet fuck, gewoon echt serieus. Waarom? Ja, dat vond, die, vond die mooi. hij mooi. Wie woont, dan? Uh, die blonde. Niets. Weet ik niet. Ja, dat is niet zo, zo goed was ik voorbereid op mijn, mijn <laughs> gast. Goed, we gaan eens even kijken. Ik Weet... zit hier gewoon voor mij de videoclip van Ademloos door de nacht te kijken. En het, ja, het is best raar als je er geen uh, muziek bij hebt. ze ja. soort allemaal rare bewegingen over haar buik. En je kijkt heel schaapachtig, verkrachtend naar de camera. camera. ja. Ademloos door de nacht is van Marie C. van de Kolk. Ja, ja. En die draaien weer af en toe voor de grap. Ja, en ik kijk hier nu dus de muziekloze videoclip. En dat is best raar. Het is betoverend. Een beetje sowieso. Oh, ja, ze komt nu in allemaal schokken voorbij. Zoals ze, die... <laughs> ze een power ranger. Zoals ze, <laughs> uh, ze die grote Dino-bot uh, overmaakt. Hè? Ja, het is sowieso als je videoclip zonder muziek gaat kijken is het kut. Ja, maar dit is helemaal... Uh... Ja. Een bijzondere ervaring, laten we daar zijn. Je kan beter drugs nemen. Daarom. Dat en daarom gaan lustig. we je nu High Under Music brengen met de mondharmonica. Oh ja. We gaan eens dus even naar de uitslag. Want uh, welke track was het destijds? Dus, eh, uh, ja. Dat was de track. Nou, uh, dat is uh, echt heel spannend welke dat, dat was. Uh, we hadden je ook een paar hints gegeven, dus je had het kunnen weten. Uh, ik we hebben even... helemaal geen hints gegeven. Je bent aan het zoeken, hè? Eh, uh, nee. Dat is niet waar. <laughs> uh, dat is een grapje. Uh, ik weet het niet meer, dus uh, zeg jij. Het <laughs> was Wonder Why van Jürgen Perwera. En dat klinkt zo...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 Harmonica, je hoorde Julian Perella en Wonder Why. Dat moest ik toch zeggen. Oh, whatever. Jouw aandeel in het programma is niet zo belangrijk. Nou, je moet eens stoelen, want dan kom ik even naar die kant van de draaitafel. Doei, kom eens. En dan? Stijn staat nu. Nou. Denk eens op dit knopje. Een vriendin vergist, weer is naar de pot gepist, wat ga je doen? Ben je een Heb je een eigen mist? Ben je een feminist? Wat ga je doen? Leg je legt nu weer zo'n druk op. Je had het gewoon vloeiend in het programma moeten verwerken. Goed. Waarom drijven we dit, dit nummer nu dan? Omdat Stijn, jij zei vorige uur dat je... Ja, nee, maar toen nou nee, al. Nee, oh. ligt het zo'n druk op mij. Dat is helemaal niet grappig. Jij zei vorige uur dat je het weerbericht erg slecht geschreven vond. Ja. En dat je dat zelf beter kon. Nee, ik heb het dus niet. Jawel, dat zei ja, je wel. Ja, dat klopt. Maar ik heb er nu een parodie op gemaakt en heb ik nog slechter gemaakt. Nog slechter? Nog slechter. Nou, Stijn. Want het kan dus nog slechter. Maar het, het, zijn, het is wel kloppende informatie uh, <laughs> Goed. Ja. Dames en heren, een informatie. let's give it up voor onze stagiair, Stijn Duursma met het weerbericht. Noem niet mij naar stagiair? Ja. Jij denkt dat jij hier. Uh... De baas bent. We gaan toch, moeten we een nou ruzie gaan maken daarover? Zullen we dat eens dus doen? Dat is misschien goed voor de luistercijfers. <laughs> ja, welke luistercijfers? Dus, <laughs> Jongen. Die van het, van het Nationaal Luisteronderzoek. <laughs> Vertel. Uh, nou, misschien wordt het vannacht bijna of net niet net wel droog. En dan komt het af na zo'n 11 tot 2 graden. Morgen waarschijnlijk niet helemaal nat met wolkenvelden of zoiets. Maar een beetje verspreid over het land waarschijnlijk ook wel wat zonneschijn als het mee zit. Het wordt niet kouder dan 4, waarschijnlijk niet warmer dan 19 graden, maar daar kun je dus niet 100% van uitgaan. Vrijdag of een dag later, weet ik niet, precies valt er in de nacht of de mid-ochtend regen, of in ieder geval iets met natterheid, of gewoon niet. Maar dat klaart het wel op, ga ik vanuit, maar dat zal ik nog even navragen. Ga sowieso niet vriezen hoor, maar dat weet ik eigenlijk ook niet echt. Dus, dankjewel. Dat was hem? Dat was hem. Bedankt Arjen Lubach. Ja, geen probleem. Ah, Dit is stoer joh. Dan gaan we even kijken naar de verkeersinformatie. Oh. Eén melding hier in de omgeving op de A44. Amsterdam-Wassenaar, ter hoogte van Leusden-Zuid. Daar is dan een afgesloten afget in verband met een ongeval. Over Leusden gesproken. Heb jij je afgelopen vrijdag de Voice gezien? Nee. Daar was de zangeres Melissa En Wie is Melissa Meeuwissen? Zij deed mee aan de Voice of Ken ik niet. En uh, Anouk die zei tegen haar, dat was het beste oh, jonge ja, meisje. Dat ik wel. 17, 18. Van, er zijn mensen die het hebben en er zijn mensen voor in de braderie in ja. Leusden. <laughs> en dat meisje, dat was er een voor de braderie in Leusden. Ja. En uh, ze zei ook nog, ik vind dat je nooit meer terug moet komen en uh, dat je het gewoon niet hebt. Dat is toch super? kind van 18. Dat is toch super ja, geweldig. Ja, aan de ene kant wel. ik nou, jullie dat niet even gauw opzoeken? Ik ben wel best wel benieuwd naar uh, hoe dat klinkt uit de mond van een noem. gaan we daar zo meteen even naar luisteren. Dat is goed. Eerst gaan we even kijken naar de flitsers. Ja, um, dat is ook goed. Er nou, daar staan geen flitsers hier in de buurt. Nou, dat is normaal goed. Eentje misschien in de buurt, Amersfoort, Amsterdam A1. Dus een Naarden en Bradicum daarbij 20,9. Heb je er één gezien die wij niet hebben gezien? Dat zou maar kunnen, we hebben ook maar twee ogen. Dan kan je dat wel via flitsers.nl, dus namelijk onze dienst. 106.9. TFM met Cashmer Cat. 10. Met Jennifer Lopez, Try Me bij CFM. En je hoort een Cashmer Cat door. Ben je er klaar voor? Waarvoor? Nou, voor wat we nu gaan afspelen. Wat het is, is vrij pijnlijk dit. Oh. We hadden het net over. Um, Melissa, 18 jaar, deed mee in de voice of oh, Ja. <laughs> Zat in Team Ali en uh, Anouk. Ging aan het eind van haar optreden commentaar geven. Ja, dat er mee. zoals Anouk dat kan. Ja, Anouk. Ik ben ook eerlijk, ik vind je een hele lieve meid, dus daar gaat het niet om. Maar ik vind niet dat je terug moet komen over een paar jaar. Kijk, weet je wat, er staan een paar mensen, sommigen hebben het. Die hebben die present en die kunnen mensen boeien voor meer dan één nummer. Dus je hebt mensen voor het grote podium en je hebt mensen voor op de braderie in Leuven. En sorry dat ik het zeg, maar jij kan mij niet boeien dat ik een paar uur lang ademloos naar jou kan kijken... It's just that I'm <sussionate> He, de, die, die, die jongens, ja, vind it. Vindt Kijans? Dat is, is nee, ja, keihard, jongens. jongen. Is als jij een piemelje reet, in ik of krijg je er ook niet. Op. Ik haal niet om jou, maar iedereen is zijn niet, toch? Ja. Ik doe gewoon nee. wat ik leuk vind om te doen hier. Ik heb daar gezeten en ik zie deze vier voorbij gaan. denk, oh my fucking god, hoe moet ik die gaan verslaan? Ik zit daar aan mijn bank in mijn uppie en denk, ja, weet je wat? Ik ga er staan. Ik ga nog even een leuk liedje zingen. En ik weet ook wel dat het hem niet wordt zo. En het publiek... Hoef me nu niet zielig te gaan winnen, want jij moet nou, je, je niet mee gaan janken. Dus komt bij nee. Jij mag je meenemen. Ja, ja, nee. mee nou, ik moet eerlijk zeggen, als jij, als meisje van 18, Anouk, wat waarschijnlijk een soort van Heldin ook voor jou is, hè. Ja. Op zo'n manier, toch politiek correct, keurig, maar op een nette manier. En het is natuurlijk jammer dat er emoties erin schieten, maar het is ook logisch. Van de dienen, vind ik dat heel tof. Ja, hoor, dat is ook wel tof. Maar ik vind het wel. Ik uh... dus vindt het jammer dat ze gaat huilen. Ja. Ja, maar dat kan je, je zegt de... wel ja dan is het van 18, maar dan moet je niet meer dan zo'n programma. Ja, maar maar ben je 18 of 1800, 1800 jaar oud, weet ik veel. Ja, maar goed, als, als je, je meedoet aan zo'n programma moet je ook kritiek kunnen verwerken. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant als je meedoet aan de voice weet je dat het een vrij kritiekloos programma is. Ja, dus als er dan ooit een keer kritiek komt... en ja, maar, dat vind ik juist goed... want iedereen staat daar en iedereen is fantastisch... en toch is er maar één winnaar. Dan is dus niet iedereen zo goed als ze dat zeggen. Ja. Als er dan een keer kritiek komt, dat is feedback. Daar kunnen ze wat mee. En als ze het niet heeft, ja, dan moet je. Ja, maar het, het ligt met... aan hoe je dat ja, maar, brengt. Want ja, maar, ik, vind, ik vind wat Anouk doet, over het algemeen... ik kan er meestal ook waarderen. Wil ik als disclaimer er toch even bij gezegd hebben. Maar Anouk geeft kritiek om het kritiek. Ze geeft geen echte feedback. Je zegt alleen maar, het gaat hem niet worden. Terwijl ja, nou, je dat is tegen, toch ook eerlijk. Ja, maar je kan ook tegen zo'n meisje zeggen. Uh, zo kan je beter worden. En dat doet ze niet. Ze brandt er alleen maar de grond maar in. Ja, ik bedoel, als zij het echt denkt van dit wordt nooit iets... dan kun je haar met net goed meteen Ja, maar het is het maken. verschil tussen, nee, tussen nee, iemand... Wat, wat, zij heeft het over presence en over... niet iedereen zal de nieuwe Lady Gaga of de nieuwe Bruno Mars nee, worden. Nee, niet. Maar je kan wel iemand vertellen hoe die een concert van een uur... zou moeten volmaken. Nou, maar en ik denk dat iedereen met in potentie kan. die kan zingen, die kan dat. Nou, dat denk ik niet. Allee, daar zij, moet heel hard aan gewerkt worden. Als mensen zeggen van, je, je, je, je, het zou kunnen, maar je bent er nu nog niet. Uh, en dan over tien jaar, dan wordt het alsnog niks. Ja. Dan sterft ze dus een hele langzame, pijnlijke dood. En Anouk, die, die steekt daar nu gewoon één keer met een mes en een rug neer. Dan is het gewoon klaar. Maar goed, dat meisje... Sommige mensen zijn gewoon niet geschikt voor het podium. Ja, maar, maar, als, maar dit meisje durft ook, durft ook de komende jaren niet meer op de braderie van Leuven te zitten. Nee, vinden. en dat is dus misschien ook alleen maar beter voor de mensen om haar heen. En in de mensen in Leuven. En voor de mensen in Leuven. En voor haarzelf ook voor het grootste gedeelte. Dat is natuurlijk belangrijk. Nou, dat weet ik niet. Ah, nou, dat weet ik wel. Ik denk dat zo'n meisje echt wel hier na naar, naar een paar weken aan overhoudt. Natuurlijk. Nou, maar dat is het risico als je ja. zo'n vak gaat uitoefenen. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, geef opbouwende kritiek en geef niet. Dat merk ik in de radiowereld ook. Dat er zijn mensen die keihard kritiek geven. En mensen die opbouwende kritiek geven. Maar daar word je ook wel een hard de, van. En nee, doesn't kill you, makes strong. De mensen die opbouwende kritiek geven en die echt voor je gaan zitten... Dat zijn de mensen die, die bij grote zenders zitten. We hebben we eigenlijk al wat gehoord van... Uh... Van wie? Van uh, waarom toen. Nee, ja, wij, hebben, wij hebben hebben in, wij in krijgen, september hè? hebben wij een demo gestuurd. Dit is heel in crowd, maar dat kan wel. Het is ons programma. Fuck it. Uh, een demo gestuurd naar Jens Timmermans van 538 ja. en uh, voor de 538 talentendag. En toen mochten we sowieso niet komen omdat we een duo waren. Is dat zo? Ja. Oh, dat heb je mij nooit verteld. Ja, wij mochten niet komen omdat wij een duo waren. Um, tenminste, dat was. ik kreeg een mailtje terug al voordat ze überhaupt de selectie gingen maken. Van, joh, leuk en aardig, maar we doen geen duo's. Wat homo's. We doen alleen solisten. Dat, dat, zijn, ja, dat zijn jouw woorden. Maar ja, jij hebt tenminste dat verstand van. Dus dat zal, oké, okay, respect. Uh, ja, nou ja, op zich snap ik het. Als je een opleiding ingaat met z'n tweeën, uh, ik snap hem. Uh, maar we zouden überhaupt nog wel feedback krijgen op onze demo. Ja, ja. dat hebben we nooit gehad ja ofwel. of was het gewoon zo nee, nee, gewoon nee. in de grond boren dat jij het gewoon voor mij verstopt nee dan was... moet je ook gewoon eerlijk zeggen nee hoor. we hebben nooit, nooit reactie gekregen op onze demo nou maar dat zou ik oprecht wat chill vinden dus misschien moeten we nog even een mailtje achteraan sturen van Jens. of hij drie ja, nee, maanden dat dat of, wel... of drie maanden later nog even onze demo ja, beboort, maar hij, he. is, hij heeft het beloofd dus dan moet hij het doen ook ah. dat boeit mij niet of het drie maanden later is <laughs> ja maar dat is toch juist goed daar komen we van leren ja misschien is een cadeautje anders ah, sturen we aan ook een demo En dan gaan we even kijken wat die, eh, wat die te zeggen ja daar, van, <laughs> dat zou ik wel grappig er een lokale zouden in lokale te <laughs> <laughs> <laughs> Zo zometeen hier komen collega Little Things en we krijgen de mannen mega hit. We gaan weer helemaal naar uh, het noorden toe om te kijken wat er daar uh, helemaal in ligt. Nachtmerrie. naar Chester, Dit is een hint, jongen. Oei, oei, oei, oei. <hijen> Everything inside of me oh, Like a nervous heart that is crazy beating My feet are stuck here against the pavement I wanna break free I wanna make it closer to your eyes Get your attention before you pass me by Back up, back up, take another chance Don't you mess up, mess up I don't wanna lose Wake up, wake up. This ain't just a thing that you give up, give up. Don't you say that I'd be better off, better off. Sitting by myself and wondering if I'm better off. I don't believe that it could be You're speaking your mind and you're saying the real thing My feet have broke free and I'm leaving I'm not gonna stand here feeling lonely But I don't regret it and I don't think it was just a waste of time Back up, back up, take another chance Don't you mess up, mess up I don't wanna lose you Wake up, wake up, this ain't just a thing You give up, give up. Don't you say that I'd be better off, better off, sitting by myself and wander.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 Sorry, het gaat om de kleine dingen in het leven, zijn. Nee, niet? Oké. Okay. Ja, uh, gaat het inderdaad. <laughs> en daarvoor? Uh, daarvoor hoor je Oliver Heldens met Bombes. Bombes. Bombes. En Chesto ook. Ja, nog. die ook nog. Maar dan dus, was... weet je dat is niet meer relevant Nee, die boeit niet meer. Wat wel relevant is, is het volgende: De mannen mega, mega hit. Mega. Ja, ik vrees toch wel een beetje voor de 40-plussers die dit zitten te luisteren. Ja. En die denken, we krijgen nog een plaatje in de stijl van Colby Collee, de Little Finks. Maar de Man Omega heeft een plaat meegenomen uit Groningen die daar helemaal hot in happening is. Welke is dat deze week? Nou, niet dat, maar het is gewoon waarschijnlijk een excuus voor mezelf. Omdat ik het gewoon heel chill te vind. En dat is Yellow met Nightmare. Het is echt een nachtmerrie. Ja, maar Je moet echt gewoon even je bas op vol zetten. Je moet je, je geluid. Won -bas. Je won bas op vol. Je geluid op zijn alle hart. En dan moet je gewoon... Gaan stampen en dan de tweede drop stamp je nog harder. Behalve in de auto, want dan stamp je op het, uh, op het verkeerde pedaal. Ja, nee, dat moet je niet doen inderdaad. Nee. Dat is levensgevaarlijk. Nee, dan worden we weer gesoet Ja, uh... dat moet je niet doen. De mannen mega is... I don't live in my fears, I just swallow my tears. It ain't all in my head, life is just a nightmare. I don't care if you care, I just know it ain't fair. Ain't no time to prepare, life is just a nightmare. I don't live in my fears, I just swallow my tears. It ain't all in my head, life is just a nightmare. I don't care if you care, I just know it ain't fair. Ain't no time to prepare, life is just a nightmare.